Het lichaam dat vanochtend werd gevonden op het strand van Terschelling... is van een van de twee slachtoffers die vermist raakten na het bootongeluk vorige maand. Het gaat om een man van 49. Alleen het lichaam van het 12-jarige kind dat ook vermist raakte is nog niet gevonden. Bij de aanvaring op 21 oktober tussen een veerboot en een watertaxi... kwamen vier opvarenden van de watertaxi om. De 46-jarige vader van de vermiste jongen en een man van 57... werden al op de dag zelf gevonden. Het dodental bij een vliegtuigcrash in het Victoria Meer in Tanzania is opgelopen tot 19, dat heeft de premier van het land gezegd. Volgens lokale autoriteiten waren er 43 mensen aan boord. Het ongeluk gebeurde vanochtend toen het toestel de landing naar de luchthaven van Bukoba had ingezet, een stad die aan het meer ligt. Ten tijde van het ongeluk was het slecht weer. In de Eredivisie heeft Feyenoord met 2-0 gewonnen van FC Volendam. FC Twente en Go Ahead Eagles speelden met 1-1 gelijk. Beide doelpunten vielen uit een strafschop. Eerder vanmiddag won FC Utrecht van FC Groningen. Groningen kwam op voorsprong, maar uiteindelijk werd het in de gal gewaard 2-1 voor de thuisclub. Het weer nog, het regengebied trekt vanavond naar het noordoosten weg, maar het westen en het noordwesten krijgen dan te maken met nieuwe buien. De minima liggen vannacht rond de 9 graden. Ook morgen is het bewolkt en trekt er een gebied met regen van zuid naar noord, dan wordt het een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB.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 De huilt de wind om het huis, maar de kachel staat te snorren op vier. Er hangt een lampje voor de brievenbus en in de tochtigste kieren zit papier. We waren heel erg arm en niemand hield van ons. Maar we hadden thee en nog geen tv, maar we radio en lange vingers. We gingen nog in wat.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 Onder vrees van die blanke schoen, die won viermaal goud in Londen. Als je jokte was dat zonde, de legbezoon was klaar, in dat derde vredesjaar. Toen was geluk heel gewoon. Scholtas bleek het eerste teken, dat de zaak al was bekeken voor zover. Je zonder plicht besef, je leven leeft, je leven leeft.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 Nog even op, totdat mijn vader zei: Vooruit naar ben. Dan kregen we een kruid mee. Gezichten op het behart, maar niet echt van binnen. van. toen was geluk heel gewoon. Toen was geluk heel gewoon.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 geluid van Huey Kane Schmidt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 voor Helen, die lieve Helen uit Amsterdam, schat van een vrouw. Een liedje vol magie, dat is echt heel wonderlijk. Ze klikt zomaar bij uh, peacefulradio.info, tikt ze een van mijn shows aan... en die begint meteen als kop met dit nummer. She showed me magic. Karsu, er is iets bijzonders mee in de hand. U kent hè, dat meisje met die... Uh,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 to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 Ik dedicated dedicated Grote hit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 The wind that lifts her perfume through the air I'm digging up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 de stemgeluid van Cornelis Vreeswijk... die in Zweden een soort godheid werd...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 En bewonder zing weg, huil, wit, lach, werk en bewonder.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 Dat is ook niks, joh. Reinhard Mai rijdt reinert...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 Dat is de weg die voor ons lag, een weg waarvan je soms eraan niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan in de schijnde zon, Ik tel de dagen die sinds verstreken, verstrekken, allang niet meer op de vingers van mijn hand. Maar ook de tijd kan niets meer van jouw beet verbrekken. Al is de weg ook nog zo lang naar ons land.